Uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Turkije zegt dat de Nederlandse journalist Ans Boersma is uitgezet... ...wegens banden met een terroristische organisatie. Volgens een woordvoerder van president Erdogan... ...heeft de Nederlandse politie die informatie geleverd. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt dat er niet om uitzetting... ...of overlevering is gevraagd. Ook kan het OM niet bevestigen dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt... ...waarbij Boersma is betrokken. Koersma werkt onder meer voor het Financiële Dagblad. Ze werd vanochtend op een vliegtuig naar Nederland gezet. De Turkse regering benadrukt verder... dat het niets met haar journalistieke activiteiten te maken heeft. In de Friese plaats Nieuwe Horne bij Heerenveen... is een man om het leven gekomen toen hij voor de politie probeerde te vluchten. De politie was vanochtend opgeroepen voor een verkeersongeluk... waarbij een man acuut hulp nodig zou hebben... Toen de agenten aankwamen reed een automobilist met hoge snelheid weg. Daarbij raakte een agent gewond. Daarna schoten de agenten op de auto van de man... die kwam tot stilstand tegen een boerderij en vloog in brand. De man bleek zwaar gewond en overleed ter plekke. Of hij door politiekogels is omgekomen is nog onbekend. Facebook zegt dat het vandaag 364 pagina's en accounts heeft verwijderd... die werden beheerd door medewerkers van het Russische persbureau Sputnik. Dat persagentschap wordt gesteund door het Kremlin. Het zou gaan om zogenaamde nieuwspagina's... die niet alleen berichten over algemene onderwerpen... maar ook bijvoorbeeld anti-navo-sentimenten verspreiden. Minister van Nieuwenhuizen heeft een nieuw plan gemaakt... voor de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport. De Europese Commissie vindt het overhevelen van vakantievluchten... van Schiphol naar Lelystad in strijd met de concurrentieregels... en houdt daarom opening van de luchthaven tot nu toe tegen. In de nieuwe plannen staat daarom onder meer... dat er meer ruimte komt voor nieuwe aanbieders... die ook willen vliegen op Lelystad. Het weer buien met kans op hagel, omdat de sneeuw of onweer... ook wat zon en het wordt een graad of vijf... morgen en de dagen daarna droog en wat zon. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Na een ongeluk is de A8 Amsterdam-Zaandam in beide richtingen dicht... tussen Zaanstad-Zuid en Zaandijk. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond half twee vanmiddag weer vrij is. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik denk dat uh, Christine en ik na elkaar nauwelijks een week of drie kenden moesten meteen getrouwd worden. Ik zeg: Doe mij even een lol, zeg hij. Hey. Ja, zegt ze achter iedere geslaagde vrouw staat een man. Hè? Ik zeg: Ja, naar de kont te kijken. Zul je bedoelen. Uh, ze wilde me dan uh, de gelukkigste man op de wereld maken. Ik zeg: Nou, ik zou je missen. Hm? <lacht> ja. Ja. Ja, het moest nog in het wit ook allemaal. Ik zeg, waarom zijn jij nou in het wit, joh? Nou ja, waarom een trouwjurk dan wit was, wist ze zelf ook niet. Ik zeg, het zal wel te maken hebben met dat de meeste huishoudelijke apparaten wit zijn. Weet je niet? Want uh, met maagdelijkheid kon het in haar gevalletje niet veel te maken hebben. Die uh, was voor mijn tijd alleen maar met de goede benen uit het verkeerde bed gestapt, uh, weet je wel. Ik geloof dat ze vier talen sprak, maar in die eentje kon ze nee zeggen. Dat was voor mijn tijd net een koelkast. Daar ging de hele dag vlees in en uit. Maar ja, waarom zou je trouwen? Weet je. Voor het geld hoef je niet te doen, toch? Voor de seks al helemaal niet. Ik vind. Trouwen voor de seks, dat vind ik net zoiets als een Boeing 747 kopen voor de gratis pinda's. Okay. Ja. Dat, is, uh, dat is het leger ingaan om op de kapper te besparen. <lacht> Natuurlijk is toch niet heel veel meer dan een dure manier om je was te laten doen, zeg maar zelf. liep dat wij, tenminste, de hele dag uit te leggen dat een koopje ook geld kost koop je iets is dat ze niet nodig had voor een prijs die ze niet kon weerstaan. Maar ja, <lacht> hielp allemaal niks, jongen. Kijk, weet je wat het is met die getrouwde vrouwen? Het zijn net condo's. Ze zitten vaker in je portemonnee dan om je lul. Hè? <lacht> ik dacht wel eens bij mij: ik kan beter 50 euro op mijn lul laten tatoeëren. En dan ziet mijn geld eerste nog eens groeien terwijl zij er met de VK aan zit. Weet. Ja. ja, kijk, uh, <kliek> wat. Uh, al die vrouwen hetzelfde maakt. Het is dat ze denken dat ze anders zijn. Hè. Het begint allemaal met keiharde seks en dat leidt al snel tot kussies geven. Voor je het weet zit je met elkaar te kletsen natuurlijk. Het liefste over de relatie. Hè. Of ik er het gevoel kon geven vrouw te zijn. Nou, ik heb mijn hemd uitgetrokken en gezegd strijd maar. <lacht> ik zeg als je ontbijt op bed wilt kun je het beste in de keuken gaan slapen. Nou, uh, de buurman, die zoen zijn vrouw tenminste iedere ochtend gedag... voordat hij naar zijn werk gaat, uh, waarom doe jij dat nou? Het is, ik zeg, man, ik ken het hele wijf niet eens. Uh... Ja. Nou, het is nog één keer voorgekomen dat ze me thuis opwachten. Had ze zogenaamd wat spannends aangetrokken. Ja. Nou, zegt ze, Tony, bind me maar lekker vast. Doe precies waar je zin in hebt heb ik va vastgebonden ben ben, gaan golven. <lacht> <lacht> Om te golven zoals ik het doen. Heb je even ballen nodig? Oh, oh, oh, oh. <lacht> het is niet te geloven, deze man. U heeft geluisterd naar uh, Tonkas met zijn visie op vrouwen. En uh, welkom in het uh, tweede uur van uh, Zandvoort Luncht. En uh, we gaan luisteren naar uh, Santana. Nou, Jan en ik hebben staan swingen met z'n tweeën. Zeg, no, no, no. Die Chris Montes he, met het nummer. Verdikke me. Gezellig hoor. Altijd leuk. Ja, laat ik even een gezellig achtergrondmuziekje erbij opzetten. Want ik ga natuurlijk. Dit waren weer twee artiesten in het licht. En ik ga natuurlijk het een en ander over die artiesten vertellen. En uh, zojuist hebben we dan geluisterd, wat ik al zei, naar uh, Chris Montes. En uh, Chris Montes is jarig vandaag, hij is geboren in Los Angeles. Um, op 17 januari 1943. En hij is een Mexicaans-Amerikaanse zanger... en vooral bekend van dit nummer van Let's Dance. Um, hij werd geboren als jongste zoon in een gezin van twintig kinderen. Waar vind je ze nog? En hij groeide op in Hawthorne in Californië. En van zijn broers leerde hij gitaar spelen... En in zijn tienerjaren zat hij op de middelbare school... of dezelfde middelbare school als de Beach Boys. Nou, dat is toch ook niet niks, zeg. In die tijd werd hij een fan van uh, Richie Valens. En die inspireerde hem om zelf ook platen op te gaan nemen. En zo verscheen dan in 1960 Montes eerste single... She's My Rockin' Baby. En uh, door het in uh, 1962 verschenen All You Had To Do Was Tell Me, wordt Montez langzamerhand bekend in Los Angeles. Maar later dat jaar volgt zijn grote doorbraak met Let's Dance. Op 19-jarige leeftijd al scoorde hij hiermee mee zijn eerste en grootste hit in de Verenigde Staten. En het groeit uit tot een rock'n'roll klassieker. De, tweede, of de eerste die u hoorde, dat uh, kon natuurlijk niet missen, dat was Paul Young... En ook Paul Jong is vandaag jarig. Hij is geboren in 1956. Paul Jong ging na zijn schooltijd werken bij de Britse autofabrikant Vauxhall. En in zijn vrije tijd speelde hij in bandjes. En met de band Streetband scoorde hij in 1978 met Toast. En als lid van de groep Q-Tips in 1980 met S-Y-S-Q-L-M. In 1982 begon Paul Young een solo carrière en de zinger, de single Love of the Common People, ja die flopte in Groot-Brittannië. Maar nadat in Groot-Brittannië het nummer Wherever I Lay My Head op de eerste plaats was gekomen, toen kwam er een gemixte versie van, uh, uit van Love of the Common People. En die versie werd ook in Nederland een hit, zelfs een nummer 1 hit. En andere grote hits die Paul Young scoorde waren Comeback and Stay... en Every Time You Go Away, daar hebben wij daarnaar geluisterd. En uh, hij heeft ook meegezongen met Band 8. In 1981 scoorde hij nog een grote hit met het duet Senza Una Donna... samen met de Italiaanse zanger Sugero. En in de jaren tachtig bracht hij minder albums uit... maar verdeelde hij zijn tijd over zijn gezin... enkele muziekprojecten en live-optredens. Optreden, Paul Jong viel op door zijn warme soulgeluid... en naarmate de jaren vorderden... werd Jong mogelijk mede door de vele live-optredens... steeds vaker geplaagd door stemproblemen. Nou, we hebben even fijn naar hem kunnen luisteren... en dan gaan we nu weer... Uh... Verder met de uh, gewone uh, gang van zaken van ons programma. Um, ik denk, uh, ja, laten we eens vieren dat we allemaal familie van elkaar zijn. Sister Sledge. Yeah, pop and <avía> yeah. baby. Talking about it, I'm not sure. You got it. You got me like You got like Girl, now, I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at Meet myself and I. I I'ma do it on my own now. Hey, now that you're alone, got you looking for a clone now. Love. That's how I'm getting down. Destined for the center crown. Sing it loud like. I'm gonna go to the life story. the oh, <laughs> oh, name. if number who could he ooh hollow na je zomaar ineens door naar een ander liedje toe. Maar dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling, hè Jan? Nee, nee. <laughs> Want Jan zit er al helemaal klaar voor. Dus we gaan gauw naar de jingle van het nieuws. En dan gaan we eens horen wat er allemaal weer gebeurd is... in onze regio. Het nieuws... Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Dan Jan van den Roever. Uh, dan gaan we het, uh, even kijken hoor. Er zijn vragen gesteld over de pop-up store die is, uh, heeft plaatsgevonden hier in Zandvoort. En, uh, de oudere partij Zandvoort en GroenLinks Zandvoort... hebben nog een aantal extra vragen gesteld over de pop-up store... van couturier Maart Visser in het raadhuis. Afgelopen jaar heeft deze man en uh, couturier en kunstenaar... tussen 1 mei en 1 augustus zijn kleding in enkele ruimtes van het oude raadhuis kunnen verkopen. Raadleden uh, raadsleden Patrick Berg van OBZ en Karim El-Grabbi... vinden de eerder beantwoording van de Sanforse College te sumier. Om die reden komt het namens beide raadsfracties... met een aantal schrift, extra schriftelijke vragen over de pop-up van Visser. Uh, Berg en El-Grabbi willen onder meer weten... hoeveel bezoekers voor de hoofdcultuur van Visser hebben getrokken... en of deze vorm van een pop-up al is geëvalueerd. Ook wilden beide raadsleden van OPZ en GroenLinks Zandvoort weten... of vooral door het college is nagedacht over de tijdelijke invulling van het raadhuis... en of Visser misschien nog een keer zou willen terugkeren naar Zandvoort. Uh, over de kosten. en Uiteraard hebben Berg en Elgabi ook vragen daarover gesteld. Die zijn uh, gemaakt, alle kosten en de opbrengsten ervan. De raadsleden willen weten of bijvoorbeeld het herstel van de opknapkosten... na de expositie en verkoop zoals het schilderwerk en tapijt... ook in de eerder genoemde begroting zijn meegenomen... Verder hebben zij OPZ en GroenLinks Zandvoort vragen over de kosten van de inrichting tijdens de pop-up store. In de Sumere antwoord heeft het college laten weten dat de gemeente in samenwerking met de lokale ondernemers een aantal aanvullende activiteiten organiseert. Hierbij wijst de Zandvoortse gemeente stuur in de richting van verschillende workshops in het Zandvoorts Museum en een mini-make-over. Ook zijn een aantal aanvullende marketingactiviteiten uh, ondernomen, schrijft het college in het eerdere Sumere antwoord over de vragen van de pop-up store in het stadhuis. Wat hebben we nog meer? We gaan even kijken. Ik heb een, uh, even leuk tussendoor een stukje uit januari 1994... 25 jaar geleden. Altijd leuk om even terug te horen. En het ging over de toenmalige reddingsboot Lauwers. De reddingsboot, dokter-ingenieur S. Lauwers... is gisteren voor de laatste keer vanuit Standvoort uitgevaren. We praten nu over 1994. Volgende week komt er een tijdelijke vervanging... en de nieuwe reddingsboten aan Ippolissen... wordt waarschijnlijk in november ten doop gehouden... als Zandvoort, 170 jaar bestaan, bestaan, als reddingsstation viert. De Lauwers hield vorige week woensdag zijn laatste oefentocht. En dat gebeurde zonder plichtigheden, maar wel in geschatstrap van schepen. De gemeente Halem en de Nederlandse spoorwiel... wil de huidige nachttreinverbinding tussen Halem en Amsterdam... vanaf eind dit jaar uitbreiden met de extra rit. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, ook voor onze regio met veel toeristen... Dat meldt de gemeente Haarlem vanochtend op haar website. Het college heeft besloten om de overeenkomst met de NS... voor een nachttreinverbinding met een periode van drie jaar... 2020 tot en met 2022 te verlengen. In deze overeenkomst wordt ook de extra rit opgenomen. Uh, sinds 2017 rijdt er op vrijdag en zaterdag een nachttrein... van Haarlem Amsterdam en vice versa. En die gaat zo uit Haarlem vertrekken rond twee uur... en vanuit Amsterdam rond drie uur s'nachts... en wordt volgens de gemeente heel goed gebruikt. De extra trein zal naar verwachting een uur... naar de huidige laatste trein gaan rijden... Dat betekende dat de laatste trein om drie uur vanuit Haarlem... en om vier uur vanuit Amsterdam vertrekt. Daarmee is er bijna sprake van een 24-uursregeling... want de eerste Intercity vertrekt die zaterdagochtend om vijf uh, uur 34. De komende maanden wordt de uitwerking hiervan een beetje uh, op, onder handen genomen. Wat hebben we hier nog meer? We even kijken, dat is altijd wel uh, even zoeken. O, moet ook kunnen gebeuren natuurlijk. Kijken... De Soefsoef. -soef. Ik las iets over de Soefsoef. -soef. Dat is een, een compact elektrisch vervoermiddel... voor vier personen die in Haarlem-Zuidwest en Schalkwijk rijdt. En dit een aanvulling op de bestaande OV- en taxivervoer. De chauffeur maakt graag een praatje en biedt begeleiding waar nodig. De boodschappen, rolstoel of rollator kunnen gewoon mee. En dat is een ideale oplossing voor een ritje naar familie, huisarts, museum of supermarkt. Er zijn heel veel aanvragen en hij wordt heel goed gebruikt. Ja, dat is dat wel Dat was het dat nieuws? Dat oh, hebben we al eventjes, okay. ja hoor. Oh, Oké, okay. dan gaan we door naar uh, het weer. Het weer. Geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het uh, Rico weerbericht hier. Vandaag het draait vandaag om buien. En vanwege een dalende bovenluchttemperatuur... is er bij die buien ook kans op hagel. Onweer en smeltende sneeuw. De temperaturen stijgen naar maximaal een graad of zes. Maar in stevige buien is het enkel graden kouder. De wind wordt noordwest en neemt toenermatig over land en af vrij krachtig aan zee. Vannacht, eh, vanavond is er nog kans op een winterse bui, maar geleidelijk blijft het droog. Het klaart op en het kan in de nacht dalen naar waarde omstreeks min 1 graden. Door bevriezing van natte wegdelen kan het geloof van lokaal glad worden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt wederom een graad 6 de komende dagen is namorgen het geruime tijd vrij koud... met in de nacht en de ochtend richten tot lokaal matige vorst. En overdag temperaturen een paar graden boven nul. De zon schijnt daarbij geregeld en er blijft overal droog. En als ik hier nou even naar buiten kijk... achtermorgen schijnt de zon in onze studio. Dus het ziet er nog momenteel erg vriendelijk uit. Dit was het weer. even om er stil van te worden, onze welbekende Barbara Streisand. Even een stukje over haar hele carrière. Barbara Streisand, Barbara Johan Streisand, werd geboren in Brooklyn, New York. Haar ouders waren van Joods afkomst en Streisands grootouders van moederskant, kwamen uit het Russische keizerrijk en de grootouders van vaderskant uit Paulus Galicië. Streisands moeder had een mooie stem en samen maakten ze een paar keer een bandopname waarop ze als duo zongen. Dit is de eerste keer dat ze dacht aan een carrière als zangeres. Strijzend heeft ook nog een oudere broer, Sheldon Strijzend genaamd. En een negen jaar jongere halfzuster, Rosalind Kijnt. Deze werd geboren uit haar moeders tweede huwelijk met Louis Kijnt in 1949. In haar jeugd werd Barbara Zangeres in een club. En in 1962 tekende ze haar eerste platencontract... en haar debuutalbum, Barbara Streisand. won twee Grammy's in 1963. En Streisand's eerste nummer één album was People... dat in oktober 1964 de bovenste hit-positie hit -positie, bereikte. In de jaren 60 zong ze ook in musicals... trad op in televisieshows en maakte haar eerste film. Het nummer wat we zojuist hoorden, What's On My Mind... en dat is afkomstig van de allerlaatste cd van, uh, die zij gemaakt heeft... en die is getiteld Wals. Kortom, schitterende muziek. Heel mooi, dankjewel Jan. was een uh, prachtige keuze. De keuze daarvoor was ook heel erg leuk met die Tilman Band. En dan nu uh, de schitterende Barbara Streisand. Wij gaan weer eventjes een, uh, een duikeling terug in de tijd maken... met zo'n lekker nummer weer van de Detroit Emeralds. Oh ja. Ja, ken je hem nog? Ja, Feel ja. the need in me. can notice everything in me, feel the need, oh feel, feel the need in me, I need you by my side, to be my guide, can't you see my heart? Play with sea feel the need, oh feel, feel the need in me. I, I need your on the case to keep my heart in place. You make me what I need to be. Ooh, feel.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 comme la première fois Ma bouche, Maar jammer sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Tu es belle. Paroles, paroles, paroles. Que tu es belle. Paroles, paroles, paroles, paroles. Parole, parole, encore des paroles. Que tu sais, mon. Mais une chanson, n'est pas faite seulement de texte. Elle est faite aussi de musique.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 Ça donne mieux que million C'est tellement tellement bon mmh, C'est bon C'est bon Voilà c'est bon C'est bon Les passants dans la rue Bras dessus bras dessus En entend des chansons Quel espreume mmh, C'est bon je cherche un millionnaire Simon, Simon. avec des... rangs Cadillac-Cars. coats, Simon. Des bijoux jusqu'au cou, tu sais. Mmh, c'est bon. Simon, Simon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec...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 Mmm, c'est bon. Si bon, si bon. Si bon. Si bon. Il sera très... Si bon, si bon, crazy, non? Si bon, si bon. Voilà, c'était Ja, ja, dat waren weer twee artiesten in het licht vandaag. Miss Urtha Kitt, u hoorde het net met Sessie Bon. Zij is geboren op 17 januari 1927. We kunnen haar helaas niet feliciteren... want inmiddels is ze al overleden op 25 december. Ze was een Amerikaanse actrice en jazzzangeres. En ze was een ster van de bühne... Het Witte Doek, theater en de televisie. Bij het grote publiek werd ze vooral bekend... door haar rol als Catwoman in de televisieserie Batman in de jaren 60 en als zangeres van die zwoele kersthit Santa Baby in 1952. De regisseur Orson Welles noemde haar ooit... de most exciting woman in the world. Oftewel de meest spannende vrouw ter wereld. Kit kreeg in 1960 een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ze werd drie keer genomineerd voor een Tony Award. één keer voor een Emmy Award. En twee keer voor een Grammy Award. De dame die we daarvoor hoorden, dat was Dalida. En uh, Dalida die, uh, zou ook jaren geweest zijn... want ze is in 1933 geboren op deze dag in Cairo... Helaas ook te uh, veel te vroeg overleden in Parijs op 3 mei 1987. En de naam Dalida is een pseudoniem voor de naam Yolanda Cristina Gigliotti. Ze was een Egyptisch-Franse zangeres en actrice van Italiaanse afkomst. En met meer dan 170 miljoen verkochte platen... is ze een van Frankrijk's succesvolste artiesten ooit... Nou, het zit er alweer bijna op, Jan. Ja, ja, we gaan naar het eind toe. Ja, we gaan zeker naar het eind toe. Het is verdikke me weer voorbij gevlogen, hè? Ja, gezelligheid ja. kent geen tijd, hè? Ja, dat is zeker waar. Ja, dat is zeker waar. Nou, we gaan uh, het laatste nummer draaien... en dan gaan we uh, rustig aan naar het uh, twee uur uh, NOS-journaal. En dan zullen we ongetwijfeld horen van de nadigheid die zich net heeft afgespeeld in Groningen... He, een lift met 16 mensen die zes verdiepingen naar beneden gevallen is... in het medisch centrum ja, maar... Groningen. Je moet er toch niet aan denken? Ellende. Ja, hij was vastkomen te zitten. En terwijl er werkzaamheden werden verricht om de mensen te bevrijden... is de lift uiteindelijk naar beneden gedonderd. En uh, daar werden wij op geattendeerd door collega Bart van der Meer... die uh, inmiddels binnen is gekomen en straks onze uh, uitzending gaat overnemen... met zijn eigen uitzending met Matchbox... Dus blijf luisteren, doe de radio niet uit... want hij heeft weer prachtige muziek meegenomen... en hij kan daar weer alles over vertellen. Goed, wij gaan naar het laatste nummer. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar dit programma. Over mijn kant een hele fijne middag nog. Zo is dat. En tot de volgende keer. Zo is dat. Maandag dan zijn we weer aanwezig. Volgens mij uh, word ik dan ook weer ingezet als Joker. Ja, <laughs> en dan ook, uh, kom ik samen met Ruud weer bij u terug met een gezellige uitzending van Zandvoort voor We gaan eruit met een nummer van Harold Melvin en de, de, de, de Blue Notes. Hè, zijn dat geloof ja, ik? Ja, Notes. ja, ja. If you don't know me by now. between right and wrong And I ain't gonna do nothing to upset